Vijf uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Tegen een man van 18 die in Breda een peuter doodreed, is drie jaar cel geëist. De man reed 80 op een weg waar hij 30 mocht rijden. Toen de jongen overstak werd hij tientallen meters meegesleept. Volgens het Openbaar Ministerie was dat dood door schuld. Behalve de drie jaar cel eist het OM ook dat de man acht jaar niet mag rijden en dat hij wordt opgenomen. Hij is licht zwakzinnig. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt voor een tekort aan studentpsychologen. Steeds meer studenten zoeken hulp. Bijvoorbeeld omdat ze meer stress ervaren doordat de basisbeurs is afgeschaft... en doordat het bindend studieadvies is ingevoerd. Het aantal psychologen bij de onderwijsinstellingen groeit niet mee, zegt het studentenoverleg. Het regeringsvliegtuig vliegt leeg naar Australië voor het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Die nemen samen een lijnvlucht heen en terug omdat het regeringstoestel er 2,5 dag over zou doen. Dat moet namelijk meerdere tussenlandingen maken om bij te tanken. Het regeringsvliegtuig is alleen voor tochtjes binnen Australië. Volgens RTL News kost de lege heen en weervlucht een kwart miljoen euro. SP en GroenLinks vinden dat zonde van het geld. Maar volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het de goedkoopste oplossing. Met de populaire, het populaire smartphone-spelletje Pokémon Go... is afgelopen zomer in een recordtijd honderden miljoenen dollars verdiend. In 90 dagen leverde het spel 600 miljoen dollar op. Dat meldt de Venture Beat. Andere populaire spelletjes hadden veel meer tijd nodig om dat bedrag te verdienen. Volgens de onderzoekers brachten gebruikers ook veel tijd door... met het spelen van Pokémon Go. Het spelen van 19 andere spellen die onder Pokémon op de lijst staan... kostte net zoveel tijd als Pokémon Go zelf. Het weer verspreidt over het land een paar buien die trekken vanavond weg. Morgenochtend eerst nevel of mist, maar die lost geleidelijk op en dan schijnt de zon geregeld. Aan de kust kan nog een bui vallen. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is tennis mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 35 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoeverlaken en Barneveld 3. En van Utrecht naar Den Bosch op de A2 staat tussen Nieuwegein en Waardenburg bij elkaar opgeteld 16 kilometer file. En de vertraging is daar zo'n drie kwartier bij elkaar opgeteld. A9 richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Velsen 10 kilometer en drie kwartier vertraging door een ongeluk. De ook is dicht. De politie is bezig met een, uh, met een aanhouding op de A12 de, uh, Den Haag richting Utrecht. Bij Voorburg zijn daarom uh, twee rijstroken dicht. Er is een vertraging een half uur van uh, Den Haag de stad uit. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 10. En verderop voor het Maliveld staat er 3 kilometer door diezelfde politieactie. En er zijn twee rijstroken ook richting Den Haag afgesloten. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen hendrik Ambacht en hardingsveld giessendam 12 kilometer. En richting Rotterdam staat er bij Hardingsveld 4 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 12 kilometer door die controles. De vertraging is een half uur. Tot zover de verkeersing.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 Goedemiddag luisteraars, dit is Zandvoortrijd door. Maar dan anders, want het is eigenlijk Hans met zijn vrienden in de middag. En wie zijn vandaag mijn vrienden? Mijn vriend is Toetje en Ronald Kraaierstein. En wat kan u verwachten in dit programma? Het weer voor het komend weekend. Veel nieuws... En wat uitgaanstips van dit weekend. Het recept voor het komende week. En de column van Nel Kerkman. En het gedicht van het vandaag. En natuurlijk het recept van het komend weekend. En wat is dat dan? Dat is een staampotje! De techniek is in handen en de muziekkeuze is van Ronald Kraaiersen. Ik wens u heel veel plezier en de gezelligheid straalt er alweer vanaf. hartstikke goed begin. Ja, Lekker mee ja. brullen, ja. Ja, heerlijk. Zeker voor het weekend, hè. Dat blijft wel flink tegenaan, hè. Oh, voor elke dag is dat toch goed. Dat is dat elke dag. Ja. Begin de dag met een dansje. Toch? Ja. Goed. En door. <laughs> ah. Achter Ach, de microfoon zak. Maar een microfoon is overleden, lijkt wel. Ah. Hij is een beetje zielig. Ja. Hé, hey maar er was vannacht bij jullie wel om de hoek wat, wat aan de hand, geloof ik, hè? Nou, nogal. Ja, ja er was uh, flinke actie. Oh. Voor het uh, saaie zandwoord, zoals het voor, uh, gisteren vooral ook even genoemd werd. Um, in de Rijnwartstraat is een arrestatieteam heeft zich uh, verzameld. En om een, daarna een inval te doen in de tweede flat in de Keesumstraat, in een van de woningen daar, daar was een uh, verwarde meneer. En die heeft uh, eerder die dag een oudere dame bij een bushalte bedreigd met een mes. Oh! Dus uh, er liep daar zo ongeveer 25 man rond met uh, kogelvrije vesten en. Uh, nou, het was best Ma wel uh, intens. Ja, ja dat maakt wel indruk, spannend. denk ik, of niet? Nou, dat kan je wel stellen, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, jullie zijn er goed afgekomen. Oh ja, hoor. Hebben geen ze, hebben ze ja. hem eigenlijk? Ja, ze hebben hem ingerekend en hij zit nog vast. Ach. voor Zover ik weet. Ja. Oh, nou, meestal worden ze na 24 uur weer vrijgelaten. He. Ja, dat is nog geen 24 uur verder. Nee, dus dat dus we moeten het even afwachten. Ja. Maar Hef, tot nu toe zit had? hij nog. Wat zeg jij? Heb je daar nou ervaring mee? Heel veel. Zo klonk het wel, hè? Ja. Maar nou, ja. jij weet ook een hoop van de trapjes in de Kinkerstraat en zo, toch? Niet in de Kinkerstraat. Oh, waar was dat dan? Ja, dat zeg ik niet. <laughs> dat houdt u voor, we mogen niet te veel vragen, nee, Doe me niet. So, nee, doe okay. we niet. En door. En muziek. Ja, precies. Gaan we muziekje <laughs> ja. Ton is gezet, hè? Ja. Ja. Yeah. Sorry. Oh die? Leila? Sorry, ja. In ah. live unplugged. Ook nog. Tjo. Die dat weet hè. Ik nou, ja. zie wel het mooiste. No. Ik net zeggen, hij zit al in de zwijmelstand. Ik denk, zoals ik het niet doen, dan gaat hij het zelf vertellen. Dat is ook wat. <laughs> ja. Kun je hoe wij hier onderling uh, communiceren? Ja. Ik wil dat niet dat weten. Dat hebben wij niet Goh, nodig. Uh, Lijst daar maar voor. Oh, sorry. komt hij aan. Daar komt hij aan. Ik. Ik ben het zonlicht in je ogen. De wind. Spelend in je haar. De regeldruppers op je wangen. Ik ben bij jou. Het is waar. Ik ben de schoonheid die je ogen strelen. Alles wat je blik aanschouwt. Ik ben het wijsje in je oren. Klanken waar je zo van houdt. Ik ben de tinteling op je huid. De liefde vibrerend in je hart. Al Ik ben bij jou, mijn schat. Zie me, hoor me, voel me. In alles om je heen. Laat het in je wonen. Ik ben bij je. Je bent nooit alleen. Dat was echt voor Jannie. Oh, Jannie. Ja. Mooi, hè? Vind je mooi? Ja. Ja, lief, Nou. Nah. En hey, dan, dan heb ik wel eentje die er, die er een beetje achteraan past. Oh? Ja. <laughs> Moet je op het wat klopt? Als je op de goede knoppen drukt, dan lukt er ook nog wat. <laughs> Niet verder vertellen aan de programmaleiding. Hoor. Nee, je wordt meteen geschorst hoor. Heb ja, je een leiding ja. dan? Heb je ja, een lange ei. <laughs>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 Lekker op tafel, bord op schoot, dus je schudt van je bord af met dit soort nummers. Is dat zo? Ja, lekker hoor. Is dat zo? Ja. Met een balletje? Hard, met een balletje? Ik weet niet of je balletje van je bord af schudt, maar... De... Nou, die van mij wel, ik kan ook mijn stuiteren. Zie je mij. Toet, roep eens wat. Uh, roep toeter, ja, hey, uh, <laughs> ik had hem al door. Um, ik wilde even wat vertellen over de Ladies Night in het Cinema Circus in Zandvoort. Uh, bij de beschrijving van de film is wel een beetje uh, uh, raar beschreven, dus dat laat ik in het midden. Maar The Ladies Night is 27 oktober. Um, het wordt een film, een romantische comedy. En de regie is in handen van Janice Pierre. Uh, het is een film uit dit jaar. En um, ja, ik, nogmaals, ik ga niks over de, de inhoud vertellen. Dan moet je zelf maar gaan kijken. 27 oktober, dus Ladies Night is een speciaal voor de dames. Lekker een avond uit met vriendinnen. Lekker bijkletsen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen. Hapje erbij en natuurlijk een drankje. Want anders is het feest echt niet compleet. En omdat het ladies night is, krijg je ook nog een tasje vol met verrassingen. De kosten, zijn ongeveer, de kosten bedragen 13,50 per persoon. De kaarten zijn te koop aan het Circus Zandvoort bij de kassa. En via www.cinemacircuszandvoort.nl wat gaat, was... gaat die film dan over? Nee, dat, dat ja, zei ja, net. harde strijd, heet oh, die. Waar het over gaat, laat ik een beetje in het midden. Het ja, is er maar nog een verrassing. Vanaf half acht. Maar mogen, mogen daar gaan gaan. Mannen, maar geen mannen naar binnen? Uh, doe ze ook. Een Ladies night. Is toch pure discriminatie, of niet? Hans, Hans. ja hoor. Jawel. <laughs> ja, ja, dan neem wel. ik mijn tasje mee. Ja, precies. Oh, jij gaat dit tutu aantrekken, horen. Een tutu'tje. Ja. ja, dat ik doen. Goed. Hey, nou. uh, en door. Ja. Over TMI gesproken. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her She like summer and walks like rain.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 Ding of niet? Nee, nou, je loopt het niet in een dag in ieder nee, geval. Dus is wel, het is wel eentje uit de buurt. Ja, maar hoe kan je dan druppeltjes gaan? Dan moet je een, een traantje ja, vragen. Ja, of oh, een train, sorry. Train, oh, okay. train. Kan je wat zeggen? Ja, nou, ik, ik wil, heb nog een aanvulling op dat Ladies Night. Oh. Heb ik, heb ik het, het bioscoop-programma van 20 oktober tot 26 oktober? Mogen de mannen wel mee? Daar mogen ze wel mee, zeker nee. weten. Eerst hebben we het over huisdiergeheimen in 3D. En het is de laatste week, donderdag en zondag om 11 uur. En dan hebben we de Trolls, ook in 3D in het Nederlands. Donderdag tot en met zondag plus woensdag om half twee. En Meester Spion, donderdag tot en met zondag plus woensdag om half vier. En dan krijgen we Bridget Jones Baby. Dat schijnt een hele leuke film te zijn. De laatste week, donderdag tot en met dinsdag om 7 uur en om half tien. En dan hebben we ook nog filmclub Simon van Kolm. A Hologram for a King. Tom Hanks verloren in de woestijn. Woensdag om alle wacht. En verwacht wordt, wat je net al verteld hebt... strijd. Ladies Night... op 27 oktober. Ta-ta-da-ta-ta. Nee? Muziek! En we gaan gewoon weer gezellig door... met een beetje niveau in dit programma. Hey. Hey, vind je ook niet hey. dat... De, vind je, je, lijkt het op, je lijkt op een del, hè? ja.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 De kolom van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is oktober niet alleen de oogstmaand, maar ook de maand van de Nederlandse geschiedenis. Met als thema ontdekt gisteren, begrijp vandaag, wordt de geschiedenis met diverse evenementen verduidelijkt. Zandvoort schenkt er geen aandacht aan, maar wist u dat er bijna 100 jaar geleden op 22 oktober 1817 het officiële wapen met de drie vissen werd toegekend en pas in 1949 kreeg Zandvoort zijn officiële vlag. Waarom er zoveel jaren tussen wapen en vlag zat, dat begrijp ik niet. Er zal wel een reden voor zijn. Maar ik begrijp zoveel niet. En dan doe ik op de raadsvergadering van vorige week. ambtelijke samenwerking slash fusie met Haarlem. In mijn vorige column gaf ik al aan dat het onderwerp voor mij nog steeds niet helder is. Ondanks dat sinds 2008 in het praathuis van Zandvoort erover gesproken werd. Nog steeds ben ik van mening dat een referendum over de fusie wenselijk zou zijn. Kennelijk is dat niet meer mogelijk in Zandvoort... Hoewel het wel in het verkiezingsprogramma 2014-2018 van D66 breed uit wordt vermeld dat burgers ruim van tevoren geraadpleegd dienen te worden in een referendum. Een van de tegenstanders van de fusie is de VVD. En, zij wil een en ook zij wil een referendum. Echter bij het parkeerbeleid Noord had de VVD destijds al problemen om een enquête uit te voeren. Niets is toevallig. Ook de OPZ, en met name Bob de Vries, had zijn mond vol over een referendum. Echter tijdens de raadsvergadering, waarin Jerry Kramer hem rechtstreeks om opheldering vroeg, verschool hij zich achter de woorden Ik heb het mij alleen afgevraagd of een bindend referendum mogelijk zou zijn. Meer niet? Tja, zo kan ik ook flink kraaien en dan alsnog terugkrabbelen. GBZ'er Demmers kopte nog op zijn manier snel in en vroeg een of een burgerinitiatief nog mogelijk was. Dat was kennelijk te veel gevraagd. Er werd niet eens op gereageerd. Ik heb gisteren veel ontdekt. Heel veel. Want vandaag lees ik in het coalitieakkoord... dat de samenleving het gevoel moet terugkrijgen... dat de politiek van en voor haar is. Laat ik dat nou wel begrijpen. Nu de politiek nog. Misschien begrijpen zij vandaag... dat een burgerinitiatief nog niet te laat is. Het lijkt de regering in Den Haag wel. Ja, bijna wel. Het is ja, ja, ja, dus net ja, ja. echt. Maar volgens ja. mij zitten ook dezelfde partijen erin. Dus het, ja, dat zal wel de reden. Voor een groot deel, aan. ja. ja, ja, ja. Die, daar kunnen ze ook zo lekker draaien. Ik, ik, ik onthaal maar wijselijk van commentaar in deze. Doe maar. Knap, hè? Schrijf je toch? Het het geschiedenis. Ja. ja. Ja. ja, lekker liedje, ja. ja. Ja, zeker. Ik kan dat. Ja, zeker. Ik kan dat. Ik wel. Wat, wat kan je? <laughs> nou, gewoon dit. Oh dit. dit ja, zo nog ah, ja. oh, een weer. Aanzetten. Hij zit zo graag aan knopjes. Ja. Mm -hmm. Hans, vertel ons wat nuttigs. Nee, dat heb ik niet. <laughs> heb jij nog wat nuttigs? Nee, we hebben niks nuttigs. Gaan de de we, we gaan gewoon door We gaan gewoon wat draaien. Deze kun je ook wel. Nou ja, weet je wat het is op het moment gebeurt? Weer water in de zee en vis. zet hem gewoon open. Ja, de vecht van zo'n schuifje als het open gaat. Dat ja, is geweldig. Ja, ja. ja, maar we zijn dat rode lampje kwijt. Dat ik, ik, ik, ben, ik ben er al jaren aan het trainen om gewoon een keer de mond te houden. En zo'n schuifje. Huppakee. Ja, Dirk, dan moet je thuis ook zo'n schuif ja. kopen. Ja, ja, ja, ja. Hey, je kan ook te ver gaan, hè? Oh, sorry. Ja. Dank je. Nee, maar niet oh. nee, waar. Is gaan het we... al uh, de wondere wereld of nee, schat, nee, zijn we Dat nog niet dan, zo, dan had he? je toch de tune gehoord. Oh ja, dat is waar. Maar je had een heel, leuk een heel leuk item net. Nee, dat doe ik niet. Dat doe je niet? Nee, die doe ik niet. Die begin ik echt nou, niet aan. zeg. Nee, dat doe ik echt niet. Dat kan je niet op de radio zeggen. Nee, dat nee, kan wel nee. hoor. Ja, het kan wel, maar, maar doet niet. <laughs> we houden de luisteraars even in spanning. Ja, nee, we ja. doen het niet. En, uh, we beloven dat Hans het onderwerp op, op Facebook zet. <laughs> ja, dat denk ik niet. <laughs> Nee, Han, de, deze is nog ouder dan dat jij bent. Nou, right geloof ik niet van. Eh, hoe oud is deze? Volgens mij, dat home de me Ik denk het 80. Die man. Is Veel ouder. <laughs> Veel ouder. <laughs> I love to see you walk Up and down the floor, but when you're talking to me that baby talk I just like it like that, Or when you talk like that, you knocks me out right off of my feet, how how how how oh, Take it away. walk and talk that talk and whisper in my ear and tell me that you love me. Ja, ik, ik mis echt dat rode Lampje joh. Want ik word er helemaal niet goed van hiervan, hè? Nou, goed. Er zitten, zitten zo gezellig de bomen onder, onder zo'n plaatje. En, en dan zet hij gewoon zonder meer zet hij die schuif over. Ja, want we kijken niet meer naar zijn gewapper. Ja, dat nee. helpt niet meer. Ja, gisteren maakte hij een dansje. Ja. Ja, maar dat doet hij niet meer. Nee. Dat deed hij net wel, bij de intro. Ja. Toen donderde hij bijna van de verhoging af. Ja, dat ging wel... Uh... Nou. Gaan we nog net eens vertellen over... Ja, ja. Ja, ja echt waar? Ja, ja. Je hebt wat gevonden? Nee, zei Oh, oh ik? Ja. ja. De drive in bioscoop waar wij oh, morgen leuk. naartoe gaan. Ja. Zo leuk. En ik zag dat VVV nog bezig was met het adverteren. Dus volgens mij zijn er nog wat kaartjes over. En ik vind het zo'n leuk evenement dat het eigenlijk gewoon propvol moet zitten. Dus bij deze nog even een oproepje. Morgen dus, morgenavond, 22 oktober, is er bij het Park uh, Zandvoort Wild Drive-In Bioscoop. Een openluchtbioscoop waarbij je vanuit de auto... naar twee topfilms kunt kijken. Het geluid van de films is te volgen via de radio van je auto. En een betere afsluiting van een herfstvakantie is er toch niet? Zo Tropolis, Nederlands gesproken... is de vroege voorstelling om half zeven. Uh, die is voor de hele familie. Niet dat dat met z'n allen voor in de auto past... maar goed, uh, het is gewoon een goede familiefilm... En tijdens de late voorstelling, om kwart over negen, wordt de Jungle Book uit 2016 gedraaid. De kaarten zijn nog te koop bij VVV Zandvoort. Die vind je in de Bakkerstraat 2B of via www.zandvoortgoeswild.com. En ik vind het ook zo leuk, want je kan gewoon um, tijdens uh, een druk op de knop van je mobieltje, kun je uh, van cola tot bier en hotdogs tot perenijsjes bestellen. En die worden dan gewoon bij je auto bezorgd. Ik Ja, wij, wij vroeg, wij vroeg, ik vroeg me eigenlijk, want dat was eigenlijk hetgene wat ik er doorheen zei. Als het nou hard regent, gaat het gewoon door? Ja, met, ja, hoor, met regen. Ja, gaat dus gaat gewoon als door. je in een cabrio zit, dan moet je naar huis. <laughs> ja, of, op je of, je moet, mobiel. of je moet ja. leren zwemmen. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Een snorkeltje helpt niet, als ja. het regent nee. in. Nee. Ja. ja, nee, uh, uh, in principe zijn de werksvoorspellingen uh, goed genoeg. Ja. Dus uh, dan gaat het gewoon door. Nee, maar ik had, dat vroeg ik me eigenlijk af. Ik denk, als het natuurlijk wel eens heel hard regent. Ja, dan wordt het beeld. Ik weet niet hoe groot dat scherm is. Nee, het is geen beeld. Het is een opblaasbaar geval. Wat is het? Een opblaasbaar wit groot gejukkel, zeg maar. oh En dat staat met lijnen, staat dat goed verzekerd vast. Wat leuk. Dus daar wordt het op geprojecteerd. hoe projecteren ze dat? Met een Met een filmprojector, neem ik aan. dat wordt beamer, ja. Ja, leuk. Leuk, hè? Ik vind het evenement echt heel leuk Ja, ik kom maar. Zo heel zachtjes tussenin, kom maar.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 You, can. you could have your choice of men, but I could never love again He's the only one for me, Jolene I had to have this talk with you My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene Ja. hij is best een grappig, is schrikt. Doe het maar, ja, doe maar. Heeft een vliegtuig meer baanlengte nodig bij het opstijgen of bij het landen? In het algemeen heeft een passagiersvliegtuig meer baanlengte nodig om op te stijgen. Vergelijk het met een auto. Die gebruikt veel meer meters asfalt om op te trekken dan om af te remmen. Tenzij je over het vermogen van een v1 beschikt. Toch zit er meer achter de eenvoudig antwoord dan je denkt, zegt Lomme van der Hulst. Hij is vakdocent bij je KLM Flight Academy. Zo wordt de benodigde baanlengte voor een landing gemeten vanaf het begin van de baan. Zelf al is er een vliegtuig daar nog in de lucht. Hoe hoger de aanslag vliegsnelheid, hoe groter de afstand die nodig is om helemaal tot stilstand te komen. De baanlengte die nodig is voor de start begint op de plek waar het vliegtuig in beweging komt. Maar het eindpunt is niet de plek waar de wielen van de grond komen. Van de hulst. Een piloot moet de start kunnen afbreken als er bijvoorbeeld een motorstoring optreedt. De lengte is nodig om dan nog af te kunnen remmen. Moet je meerekenen in de benodigde baanlengte voor een veilige start. Ik zal u een voorbeeld geven. Een Boeing 747 op zeeniveau bij zomerse weersomstandigheden met lichte tegenwind. Gewicht van een vliegtuig bij start, inclusief vliegtuigen, vliegtuig... Passagier en bagage, 375.000 kilo. Dat is ongelooflijk. Dat is iets zwaarder dan ik. Ja, dat denk ik ook. Benodigde baanlengte voor de start is 3 kilometer. Het gewicht van de vliegtuig bij landing, minder brandstof dan bij de start, 285.000 kilo. Benodigde baanlengte voor de landing, 1900 meter. Dus dat scheelt nogal wat. Maar ja, dat is, de, dat is een de brandstof. Dan moet je kijken wat hij gebruikt aan zo'n ding. Dat kan je niet zien, wel keer wel meten. Dat drink denk ik drink meer dan menig alcoholist. Dat denk ik ook. Maar nou, dat weet ik ook niet. Dat Zoveel gebruik mijn auto recht niet, hoor. Dit. Heb jij een auto? Oh? Ja, een trapauto. Ja, dus ik gebruik de... niet veel. Ja. <laughs> Hij heeft een auto. <laughs> ik wist niet. Ik heb ook een rijbewijs. Echt waar? Ja, die heb ik toevallig vandaag verlengd. Ja? Ja, ja. En dat, ik kreeg hem ook dat, nog. Dat kon nog. Nou, totdat tot ik 75... Je, dat heb je online gedaan. Nee, je tot, bent niet persoonlijk geweest. Totdat ik 75 word. Oh. Ja, dus we kregen ook geen korting. Want ik krijg er geen 10 jaar meer. Hij was ook nog aan het mopperen over de pasfotoregeltjes. Ja. Belag, belachelijk. <lacht> ja. Belachelijk. Dan moet je haar uit je gezicht <lacht>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 seems no Smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? And life's mystery scene Ja, die staan dan op een melkpak. Oh, dat, dat wist ik niet. We hebben nu iets heel serieus, ook iets heel droevigs. Ja, um, eigenlijk bijna elke Zandvoort kent hem, kende hem wel. Bob Gansner is overleden op 16 oktober jongsleden. Hij was 83 jaar geworden en um, hij is overleden in zijn geliefde woon- en geboorteplaats Zandvoort. Samen met zijn broer Hans was hij tot 2002 werkzaam in hun smederij Gansner aan het Schelperplein... En na het sluiten van de zaak kon Bob zijn tijd volledig besteden aan zijn hobby's. Wandelen. Een trouwe loper van de Vierdaagse van Nijmegen. Zingen bij de wapenzangers. En zich met hart en ziel inzetten bij de folklorevereniging De Wurf. Vanaf 52 was Bob lid bij De Wurf. En hij was al 14 jaar erelid. lid. Hij was medeoprichter en leider van de dansgroep op een gezellige presentator bij de kledingsshow's. Bij de vele toneeluitvoeringen was hij de sterspeler en vaak had hij de lachers ook op zijn hand. Zijn improvisatie en zijn Zandvoorts dialect waren tijdens het toneelspel echt uniek. Op 19 maart jongsleden nam hij na afloop van de uitvoering waar hij nog in meespeelde echt afscheid van zijn publiek. Met zijn hoed op en een stevige pas liep hij elke dag een stevig rondje. En zelfs met zijn kruk liep hij, weliswaar moeizaam, toch maar even naar het centrum heen en weer. Vaak een bakje halen bij het Zandvoorts Museum, want als geen ander had hij veel kennis van gebouwen en de Zandvoortse families. Hij was een gezellige prater die altijd in geuren en kleuren vertelde. Niets was hem teveel, als hij maar met zijn dorp te veel als het maar met zijn dorp te maken had. Niet alleen de Wurf, maar ook de Zandvoort zal deze markante persoon gaan missen. Mogen hij rusten in vrede? Ja, in veel sterkte voor hem. Ja, bijzonder Ja heel veel sterker Ha that you settled down that you found a girl in your married na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 All of our glory days. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that from me. It is a no. We hollen alweer naar reclame en nieuwshand. Mooi lied. Ja, he. Heel mooi. Ja, was er wel, dacht ik. Maar, er. Uh, Reclame, niet? Ja. Nog een keer reclame. En dan komen wij weer. Aan de andere kant van dat uh, blokje, de dan, dan moeten ze we we het mee. weer met ons doen. Ja. ja. Nog een uur. Een heel uur. Een heel uur. Ja. Sans wordt eet smakelijk. En tot straks. Who would have known how